10 uur in ons met het NOS journaal bij het treinongeluk in Spanje is mogelijk iets misgegaan door een wat ouder beveiligingssysteem. Dat zegt universitair hoofddocent Veneman van de TU Delft. Het spoor waar de trein over reed is voor het grootste deel beveiligd door het standaard moderne Europese veiligheidssysteem. Maar vlak voor het station van Santiago de Compostela neemt een ouder systeem de beveiliging over. En dat oudere systeem signaleert weliswaar risico's, maar grijpt vervolgens niet automatisch in. Maar waarschuwt de machinist met blampen en bellen. De bestuurder moet vervolgens zelf actie ondernemen. Het moderne Europese veiligheidssysteem kan een trein wel beïnvloeden. Inmiddels is bekend geworden dat de machinist van de trein in het ziekenhuis is aangehouden. De man is gewond en heeft al gezegd dat hij veel te hard heeft gereden.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 Uw beste nachtrust. Nu voor een droomprijs bij Tempoor. Vind een dealer in uw regio op Tempoor.com. Sms nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik De Zwart, ambassadeur biedbetten.com. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, Jeroen Blijlevens is ontslagen als ploegleider van de Belkin-ploeg. Zometeen de reacties daarop en de open brief die Blijlevens schreef. We zijn ook in de gauw gewaard terwijl FC Utrecht mag uitleggen waarom het Europese avontuur er nu alweer op zit. En in dit uur veel uit Barcelona. Ranomi Chromo Jojo gaat vanaf zondag op medaillejacht bij de WK zwemmen, maar heeft daar ook een ander duidelijk doel voor ogen. Perfect races zwemmen, uh, ja, daar kom ik hiervoor. En dat is eigenlijk het, uh, het hoofddoel. Voor de waterpolo-vrouwen is het WK al even bezig. De derde poolwedstrijd tegen Rusland eindigde in een gelijk spel. Volgens Jasmin Smit. Tot grote ontevredenheid van bondscoach Mauro Margeri. we nou, werd natuurlijk gewoon heel erg boos. En dat we, ons aan, dat we wel onze taak moesten houden. Nou, gelijk heeft hij. En we kijken zometeen met Lieber Westra terug op de Tour de France. En dan met name afgelopen zondag, want de Tour eindigde voor hem 40 kilometer te vroeg. Ja, toch is het uh, onvoorstelbare is gebeurd. Lieber Westra heeft zojuist de Tour verlaten. Moet je je voorstellen, ah. op uh, 40 kilometer van de verlossende streep in Parijs is die zojuist uh, afgestapt. En verder in deze uitzending, Jorik de Bruin, die zich niet plaatste voor de finale van het WK schoonspringen. En we waren ook bij de open dag van Ajax. Jeroen Blijlevens is niet langer werkzaam bij Belkin. De ploeg heeft hem ontslagen nadat hij bekend e bekende Epo te hebben gebruikt. Dat is gebeurd een dag nadat zijn naam op een lijst verscheen... met renners die in de Tour de France van 1998 positief zijn bevonden. De ploegleiding heeft hem daarop ontslagen. We horen Belkin-manager Richard Plugge. Nou ja, zoals wij in het persbericht ook hebben gezegd... betreuren wij dat hij niet eerder dit jaar gebruik heeft gemaakt... van de mogelijkheid om... ...om te bekennen en uh, tijdelijk aan de kant uh, te gaan. Uh, ja, en, en uh, ja, ik vind het heel jammer dat hij uh, tegenover ons uh, een ander verhaal heeft verteld... ...dan nu uh, het geval blijkt te zijn. We hebben die, uh, die gesprek niet, uh, niet voor niets uh, uh, gevoerd. En uh, ja, dan is het vervelend als daar nu uh, ineens iets anders uit blijkt te zijn. Het gesprek dat Belkin met Blijlevers voerde was niet eenvoudig. Ja, vandaag heel snel en heel, heel duidelijk. Hij was, uh, ja, laat ik het zo zeggen, het is niet leuk. Uh, en, uh, uh, de gesprekken waar je, waar je op zit te wachten, uh, van beide kanten niet. En, uh, uh, dus daar komt wel wat emotie bij kijken. Hij is een goede ploegleider uh, gebleken. en uh, ja, Ik hoop uh, van harte dat hij uh, uh, ergens anders aan, aan de slag komt. Maar uh, nou ja, goed, Kijk, wij hebben duidelijk afspraken gemaakt met elkaar. En daar doen we ons aan. Blijlevens mag nu niet aan de slag bij een van de drie Nederlandse Pro-Tourploegen: Belkin, Vakantiolei DCM en Argo Shimano. Want zij tekenden onlangs een convenant waarin werd opgenomen dat werknemers zouden worden ontslagen bij dopinggebruik in het verleden. Blijlevers zelf wilde niet op de radio reageren. Wel hebben we hem gesproken. Hij wil even de tijd om zich te bezinnen... en verwijst naar de open brief die hij heeft geschreven. Daarin schrijft Blijlevers waarom hij EPO is gaan gebruiken. In 1997 besloot ik voor het eerst voor de Tour EPO te gaan gebruiken. Dit was een stom besluit, maar in mijn ogen wel een beslissing die ik moest nemen. Ik had het gevoel dat ik op een splitsing stond... EPO nemen en grote koersen rijden... of het zou heel moeilijk zijn om een behoorlijke prof te zijn. Het was een tweestrijd. Blijlevens heeft het in de brief ook over het convenant... dat hij eerder dit seizoen dus ook ondertekende. Daarin zei hij op de vragen over doping categorisch nee... terwijl hij het toen ook had kunnen bekennen. Dat was zijn straf, dan was de straf beperkt gebleven tot een half jaar. Onze ploeg was op zoek naar een sponsor... en het was niet zeker of Blanco in 2014 nog zou bestaan. En als ik zou bekennen dan zou ik maar drie maanden mijn beroep als ploegleider kunnen uitvoeren in 2013. Ik heb de keuze gemaakt om aan de slag te gaan en mezelf te bewijzen. Mocht de ploeg toen al zeker zijn geweest van een sponsor tot en met 2015... dan zou ik wellicht een andere keuze hebben gemaakt. Een verkeerde keuze, want nu mag Pleilevers dus nooit meer aan de slag... bij de KNWU en een van die drie Nederlandse profploegen. Bij het criterium van vanavond gaf Laurens Tendam van de Belkinploeg de volgende reactie. Ja... Ik vind het persoonlijk heel jammer, want dat was een goede ploegleider. Dus uh, dat is natuurlijk jammer. Vind je het ook terecht? Nou ja, we hebben die regels afgesproken uh, natuurlijk van de winter. Dus wat dat betreft dat is het wel terecht, denk ik. Ik heb helemaal nog niks van die brief gelezen. Ik hoor dat hij een brief had geschreven. Maar... Kijk, uh, ik hoorde het uh, een uurtje geleden, denk ik, toen ik uh, op een restaurantje zat. Want ik kwam van de camper. Voor de rest weet ik, uh, weet ik, niet, uh, weet ik de details weet ik niet. Je hebt nog met niemand erover gesproken? Nee, nee eerlijk gezegd niet. Nee. Wat is je persoonlijke mening? Die, uh, altijd... Nou, wat ik net zeg, dat ik het uh, persoonlijk jammer vind... omdat altijd ik het een hele goede ploegleider vond. Dat zei Laurens de Dam tegen Dennis Pol. Ten Dam vindt het dus jammer, maar afspraken zijn afspraken. Um, Marcel Wintels, de voorzitter van de KWU, goedenavond. Goedenavond. Afspraken zijn afspraken, wat vindt u? Zo is het precies, ja. We hebben een uh, rond de winter uh, op initiatief van de ploegen van Blanco, oud -Rabo, nu Belkin de afspraken met elkaar gemaakt. Toen is in een coulantse regeling uh, alle werknemers de gelegenheid geboden... om het eerlijke verhaal te vertellen. Zouden ze dat niet doen, uh, blijkt dat later. Dan is ontslag per direct het gevolg. En zo heeft Belkin nu, denk ik, heel goed gehandeld. Ja, we zijn nog niet zo heel lang na het uh, tekenen van het convenant... en daar is de eerste leugenaar, zo kunnen we het zeggen. Wat is uw reactie hierop? Ja, uitermate spijtig natuurlijk. Het is een uh, gemiste kans, ook voor Jeroen Blijnevens... Uh, uh, niet voor niets hebben we eigenlijk uh, van de winter gezegd... het eerlijke verhaal is bijna belangrijker... Uh, Ten meer dat je weet dat in die jaren het droppinggebruik helaas gemeen goed was. Het uh, rapport commissie zorgdrager heeft dat uh, nadien ook uh, nog geleerd. Uh, maar ja, het zijn de afspraken en daar wordt nu uh, goed aan gehandeld. Ja, het eerlijke verhaal, dat is um, een van uw stokpaardjes, en terecht... Um, wat er dan nu gebeurt, hè? en ja, je, mag ook, je mag eigenlijk ook verwachten... Dat, dat we dat nog wel een paar keer zullen gaan meemaken. Komt dat de geloofwaardigheid van de wielersport nou ten goede? Of juist niet? Want hier blijkt dus uh, dat Blijlevens gewoon is blijven liggen. Nou, ik denk dat u ook de wat uh, de sceptische reacties uh, uh, toen in uh, maart april wel heeft meegekregen. Toen er toch maar twee renners, ja. uh, of oude renners, um, uit die 200, ongeveer 200... ...iets herkend hebben, terwijl toch de aanname van ongeveer elke Nederlander... Uh, ...alle Frems was, het zouden er toch meer dan twee geweest kunnen zijn. Dat was slecht voor de wielersport. Uh, ik ben er overigens van overtuigd, ook dat heeft het rapport geleerd van zorgdragen... ...dat het in de huidige generatie veel beter is. En daarom is het zeker spijtig dat dus de generatie die jaren... ...onvoldoende uh, de gelegenheid heeft gepakt die is geboden is door de ploegen in de uh, afspraken zoals ze gemaakt zijn. Dus dat is spijtig. Uh, tegelijkertijd, ik vind het een, uh, een teken van kracht... dat Belkin ook meteen conform afspraken zo handelt. Want alleen daarmee win je aan vertrouwen... door uh, niet langer te accepteren dat er gejokt of gelogen wordt... is maar welk woord je gebruikt uh, naar de werkgever. Dat zal uh, uw werkgever denk ik ook niet uh, toestaan. Nee. Ik begrijp dat u eigenlijk ook niet verrast bent. hoewel. wel? Uh... Nou ja, wat, wat is het? Je hoopt natuurlijk uh, uh, dat iedereen destijds eerlijk is geweest. Tegelijkertijd, het zou bijna naïef zijn omdat we te veronderstellen, uh, gezien de uitkomst die niet spoort met uh, dat wat we toch inmiddels weten. En uh, ik ben niet verrast dat ik een conforme afspraak handelt. Nee, want dat zijn afspraken die mede op hun initiatief genomen zijn en gemaakt zijn. Ja, is dit nou een moment dat u denkt misschien moeten we toch nog eens ergens wat gaan roepen tegen de wielrenners uit het verleden. Inderdaad, de commissie zorgdrager heeft al uitgevonden... dat 90 minstens gebruikte. Bijna iedereen zei dus nee bij het invullen van die, uh, van die uh, lijst. Uh, moet u misschien nieuwe poging wagen? Uh, nou ja, kijk, de poging is toen natuurlijk... met enorm veel inspanning door de ploegen uh, gedaan. Die hebben daar uh, als werkgever... want het gaat natuurlijk primair om de ploegen... alleen we als KMU daarin mee willen doen... Uh, die hebben maximaal ingezet op hun... Uh, daar heeft u natuurlijk de, de stuk in de media van meegekregen. Sommigen vonden zelfs dat het te zwaar geschud werd ingezet naar hun werknemers. Uh, best wel niet zijn er, blijkt nu, uh, ouderenners in dit geval... Die, of een renner in dit geval, die uh, toch dacht weg te kunnen komen met vier keer nee. Uh, ja, zoiets is een eenmalige kans natuurlijk... die je niet om de drie maanden opnieuw kunt bieden. Maar uh, destijds vonden we de uitkomst inderdaad kleurstellend... omdat de vermoedens toch anders waren... Dan de uitkomst was ja, of is het misschien slim om het te doen zoals het eigenlijk nu gebeurd is bij Blijlevens de, de, de duiken nieuw, de duiken oude stalen op die opnieuw worden ja. getest? Nu ging het over 1998. Ja. Zou je als KWU kunnen zeggen: Nou, we gaan om echt schoon schip te maken, gewoon nu door 1999, 2000, 2001, 2002, we gaan ze gewoon allemaal opnieuw testen. Ja, kijk, het gaat om. Op een moment niet eens meer om het dopinggebruik uit die tijd. Waar het om gaat is dat je naar een cultuur uh, toegaat waar je als fin uh, de sporter kunt vertrouwen, waar je als werkgever je werknemers kunt vertrouwen. Dus het is dus het issue van integriteit en eerlijkheid en, en normale normen om uh, in te werken is eigenlijk waar het om gaat. Dus ik hoop vooral dat de ploegen en Belkin handelt daar nu uh, heel goed en heel strak en heel snel naar... Ja, maar en, ook uh, pas nu, hè? Ik bedoel, want Belkin snapt toch zelf ook wel dat de kans heel erg groot was dat in, juist in die tour Juist iemand als Jeroen ja. Blijlevens die heel succesvol was... ja, misschien toch wel eens wat gebruikt zou kunnen hebben. Als ja, is... ik denk dat uh, Richard Plugge uh, gedaan heeft... Uh, deze winter wat hij kon doen. Er was zelfs kritiek toen uh, dat, uh, in sommige media althans... dat uh, Belkin of toen nog Blanco uh, een te zwaar middel bijna inzetten om hun renners uh, nou, in ieder geval het eerlijk verhaal te laten vertellen. Uh, toch hebben, heeft er blijkbaar in ieder geval één... Uh, Oudrenner, nu ploegleider, gedacht weg te kunnen komen met uh, vier keer nee. Ja. Ik denk dat uh, ja, op allerlei andere wijzen zal de komende tijd wellicht ook nog blijken... dat er wellicht nog meer uh, um, dopinggevallen in het verleden niet zijn opgepikt. En ik blijf zeggen, het is uitermate spijtig dat die kans toen niet gepakt is. Ik denk dat het een goede zaak is dat de werkgevers nu handelen zoals we hebben afgesproken met elkaar. Ja, nou is het alles bij elkaar wel zo. Hè? Om het even in het, in het uh, allerbreedste te trekken in het wielrennen. Wij in Nederland maken ons hier heel erg zorgen om. Bent u dan blij dat Chris Froome, de toerwinnaar... dan juist bij zijn overwinningsspeech in Parijs... toch ook nog iets zegt wat verwijst naar wat wij allemaal in Nederland zo graag willen... dat de sport toch echt schoner lijkt te zijn? Uh, ik denk dat uh, internationaal uh, Nederland liep voorop loopt, voorop, maar er zijn veel meer landen... Um, die het initiatief hebben genomen, want het is juist uh, ook Sky... die uh, door uh, hun handelwijze in het najaar, uh, november, december... Uh, eigenlijk het initiatief bij Blanco hadden neergelegd ja. om te zeggen... hé, hey, want we hebben toen uh, Steven de Jong uh, weggestuurd... hoe gaat dat nou in Nederland oppakken? Dus er wordt vaak gezegd, Nederland liep voorop. Ik denk dat we uh, samen met Engeland en nog een paar landen voorop lopen. Maar tegelijkertijd zie je dat internationaal iedereen ziet... en Vroom heeft daar een prima statement op afgegeven... Dat we naar een eerlijke, zuivere, schone sport toe willen. En dat is een cultuurverandering die veel tijd vraagt. Maar dit soort acties, zoals Belkin die nu doet, die, uh, die leren dat we de goede weg uh, zijn gegaan. Ja, Marcel Wintels, de voorzitter van de KNW. U zit zelf in de bergen, geloof ik, nu. Hè? Ja, klopt. Ja. Waar ik bent u? benut deze vakantiedagen om uh, zo af en toe zelf nog wat Piraneë-kools uh, op, op, op te ploeteren. Oh. <lacht> Welke welk ja. is morgen aan de beurt? Uh, nou, dat moet ik even met het gezin afstemmen. <lacht> ik probeer dat altijd in een goede mix te doen van. Uh, uh, verschillende activiteiten. Ja, en, en dat gebeurt op een boterham met pindakaas. Uh, Kop, kopje koffie ja, erbij. Soms, soms Nutella, soms pindakaas, soms jam. Uh, en een uh, bidonnetje water. Ja, heel keurig. Succes A morgen. Akkoord. Dag. Voor FC Utrecht zit het Europese voetbalavontuur er alweer op. In de tweede voorronde van de Europa League... bleek het nietige Diverdange uit Luxemburg te sterk uit. Had Utrecht al met 2-1 verloren. En vanavond kwam het in de Galgenwaard niet verder dan 3-3. De coach, Jan Wouters. Heel pijnlijk. Uh, niet ja, mede ook omdat het Luxemburgers zijn... maar ook omdat je uh, het hele jaar keihard hebt geknokt om, om verder te komen... Uh, ja, en dat je dan uh, over twee wedstrijden het onderspit moet delven, dat is wel heel teleurstellend. Uh, ik vind wel dat we, het uh, uh, uh, typerend is voor, voor uh, uh, dat we weer een beetje opnieuw beginnen met, met, met een hele jonge groep. Dat je fantastisch uit, uit de kleedkamer komt, drie, op 3-1 tweede... ja. komt. En dan denk je ja. de buiten binnen. Ja, uh, en dan denk je, nou, als we doordrukken, 4-1 is het gelopen. En dat dan één moment uh, uh, uh, wij hem een corner en, en er komt een, een counter uit, uit voort. Uh, dat Johan over de bal trapt. Uh, Tom uh, verliest hem. Yeah. Ja, en, en je krijgt een counter tegen. En dan zie je het onzeker worden. Dat, dat, dat, uh, en dat heeft te maken met onervarenheid uh, bij heel veel spelers. Maar dat, uh, toevallig hadden Robbie Nick het uh, daar. Jouw assistent, Rob. Ja, van tevoren over gehad. Dat, dat we weten uh, met een onervaren uh, achterhoede bijvoorbeeld. In een onervaren uh, toch wel spelersgroep. Um, dat het nog uh, dat we kunnen pieken maar dat het ook heel, heel fragiel is en, en, en, en door zo'n foutje dat toch wel veel spelers uh, een beetje onzeker worden maar um, als we terug ga naar uh, het begin van het verleden jaar. Dan was het ook niet al te best. Maar uh, hoe hard komt dit nou aan? Want het, iedereen kijkt, uh, je hoort het, het publiek, roept, schaam je rot. Uh, de directeur Wilko van Schaik moet, uh, laat ik maar zeggen, oprotten. En dan wordt er ook een beetje naar jou gekeken. Jullie hebben veel je het apenzuur geknopt om vijf om dit te bereiken. Ja. En is het één rondje tegen Luxemburg voorbij? Dat moet toch een mokerslag zijn? Nou, het is niet zo gauw een moperslag. Maar omdat, uh, uh, ik hou er wel van om uitdagingen aan te gaan. En, en zeker als het even niet loopt. En het was het jaar in het begin ook. Toen was het ook niet al te beste. En toen zijn we gewoon heel stoïcijns. Keihard uh, blijven werken. Om, om weer uh, stapje voor stapje verder te komen. Nou, en dat gaan we dit jaar wel doen. En, uh, in het voetballen heb je ook wel eens uh, met een tegenslag te maken. En daar zul je met z'n allen de keihard voor moeten klokken. dan ja, ben je niet goed genoeg voor Europa? Nou, op dit moment niet, dat is duidelijk. Wat moet je op zeer korte termijn gebeuren om uh, weer uh, boven te kunnen komen drijven? Nou, het is duidelijk, we hebben wel een, een ervaren verdediger daarbij. Hè. Dat, was, uh, dat was nodig, omdat, uh, een nieuw uh, centrumduo. Twee hele jonge jongens. Uh, Timothy de Rijk uh, komt daar, dus de, die mocht helaas vanavond nog niet meedoen. Uh, dus dat is in ieder geval al één stap in de goede richting en uh, we zullen uh, ja, uh, toch wel blijven kijken binnen de mogelijkheden of er nog wat mogelijk is. Want de leiding zal nu ook toch wel zien van dit kan zo niet. Of verwachten ze van jou wonderen? Nee, wij hebben, uh, uh, zoals jij het noemt, de leiding. Uh, we hebben dagelijks contact en we, en we weten hoe het in, in elkaar zit. Uh, we weten waar we ingestapt zijn en, en, en wat de bedoeling is. En dat we weer met jeugd beginnen en dat dat uh, wel eens met, met vallen en opstaan uh, gaat. En daar zijn we met, uh, met ons allen van bewust. En we gaan gewoon weer verder lekker keihard knokken. Je blijft realistisch, maar kook je inwendig niet? Want jij kan nog wel eens inwendig uh, ontploffen. Zonder dat we het zien. Nee, ik kook niet. Ik ben enorm teleurgesteld. Dat, dat, dat is duidelijk. Of dat, dat mogen duidelijk zijn. Dat zijn we allemaal. Maar koken heeft geen zin. Want uh, wat ik net al aangeef, we weten precies waar we aan begonnen zijn. Uh, we weten in welke situatie de club zit. Het, de, uh, het liefst hadden we het hele team van verleden jaar bij elkaar gehouden, dat was niet mogelijk. En dan weten we dat we even een stapje terug moeten doen om weer.. Uh, om weer te proberen om boven te komen drijven. En ja, daar, daar kunnen we alleen maar met z'n allen ons best voor doen. Dat was Jan Wouters tegen Rob Fleur. Cedric van der Gun kwam in de tweede helft in de ploeg. Hij leek voor de ommekeer te zorgen, maar het mocht niet zo zijn. Blamage. Het publiek zegt het ook, hè? Schaam je rot. Ja, maar goed, zo is het. Maar aan de andere kant, ik bedoel, je moet... Ook zo reëel zijn om te zeggen, het team is veranderd, spelbepalende spelers zijn weg. Dus er staat gewoon helemaal een heel ander team en, uh, en we zijn jong om ervaren. Nee, niet weg dat dit het niveau is waar je gewoon met twee vingers uit moet winnen. Nou, dat hebben we niet gedaan, dat is gewoon een blamage. Nou, dan kom je vlak voor rust nog op 1-1 door een blunder van de keeper. Hè? En dan kom je naar de 2-1, dan staat het binnen uh, een handvol minuten. is het 3-1, dat denk je, alsnog de buit binnen. En dan? Hetzelfde als vorige week toen we 1-0 achterkwamen, of wij 1-0 voorkwamen. Had je het gevoel, we boven eroverheen. Hadden we die 2-0 gemaakt, denk ik dan. Uh, vorige week hadden we, hadden we waarschijnlijk ook makkelijk die wedstrijd uh, gewonnen. Met de 3-1 had ik nu uh, zo'nzelfde gevoel. We speelden goed, maak je de 4-1, ben je van ze af. En dan krijg je die penalty tegen en je ziet echt alles in, uh, in storten bij ons. Er totaal geen, uh, geen uh, vertrouwen meer. Nee. Nou, Als je zo deed, dat kan je hem ook nog dik verliezen, hè? Ja, nou, goed, weet je, je moet wel meer risico hebben. Je speelt op het laatste met, met vier, soms met vijf aanvallers. Uh, op een gegeven moment raken zij ballen verkeerd en die komen precies bij hun in de voeten. Weet je wel, dat zijn dan uh, van die dingen, dan moet je het risico maar nemen. Dus daar maak ik me echt het minst zorgen om. Uh, uiteindelijk maar, is het zo dat je gewoon tegen deze stand, tegenstander met twee vingers in je neus moet winnen. En het feit dat wij dat niet doen en hier zoveel moeite hebben, dat, uh, dat geeft wel reden tot zorgen. Heb je voorseizoen je wezenloos geknocht voor een vijfde plek. Dan mag je Europa in en dan dit. Ja, ik bedoel, dat is gewoon, uh, dat is zo ontzettend jammer, maar dat weet iedereen hier in de kleedkamer ook wel. Alleen, ik, ik, ik blijf vinden dat, dat we natuurlijk Europees voetbal hebben gehaald, met toch een, uh, een, een andere groep dat er, dat er nu staat. Ik denk als wij die andere groep hadden gehad, dan hadden we misschien deze wedstrijd ook wel heel anders gespeeld, want je gaat gewoon spel bepalen en spelers gaan weg. En... Uh, Neem niet weg dat je dit nogmaals dit niveau moet je natuurlijk gewoon twee vingers in de neus winnen. Dat doen we niet. Dus dat is, ook, dat is gewoon echt een blamage, hè. verleden week en, uh, en vandaag. Maar als je nu, nu, nu lig je eruit in uh, Europees niveau, maar je kijkt natuurlijk ook een beetje naar de toekomstcompetitie, ja, dan geven we uh, dit wel reden tot zorgen natuurlijk. Hm, grote zorgen. Ja goed, uh, het is oh. natuurlijk zo als je. Als je met alle gesprekken de, van deze, deze tegenstander verliest, dan denk ik dat je wel zorgen moet maken. Ja. Een oudere collega zei, voor het laatst dat een Nederlands team van Luxemburgers verloor, was het ook begin jaren 60. Uh, dik vijftig jaar geleden. Ja, nou, ik denk niet dat we ons daar zorgen moeten maken. Nee, ja. Je, je vast... vliegt tegen Luxemburgers. Ja. Ja. ja, zo is het ook. Schamen? Ja, absoluut. Een blamage. En de rest langs de lijn met Henry Schut. Dat was Bruce Springsteen met Glory Days. Jorik de Bruin heeft zich bij de wereldkampioenschappen schoonspringen in Barcelona... niet geplaatst voor de finale op de drie meter plank. Hij is de Nederlands kampioen. Hij werd in de halve finale zeventiende, terwijl hij bij de eerste twaalf had moeten eindigen. Jorik, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij ging vanzelfsprekend voor een finaleplaats, anders hoef je niet mee te doen. Het is zeventiende geworden. Hoe beoordeel je dat zelf? Uh, ik ben zelf heel erg tevreden. Uh, voor de ronde liep hartstikke goed. Ik ben als, uh, als elfde geëindigd, uh, dichtbij mijn persoonlijk record. Uh, ja, en de ja, halve finale was eigenlijk uh, direct daarna... ik heb drie kwartier kunnen rusten en dan moest ik al gelijk door. Dus het was iets zwaarder als verwacht. Maar uh, ik ben ik daar ook gewoon tevreden over. Ja, Tevreden over je prestatie, maar ik neem aan teleurgesteld... als je in eerste instantie elfde was. Want dan had je dus bij die beste twaalf kunnen zitten. Ja, ja absoluut de score die, die neer was gezet voor de 12e plaats, 416 punten, dat, dat ligt ook binnen handbereik. Uh, dus in dat opzicht is het heel jammer. Um, het had heel mooi geweest als ze erbij had kunnen zitten. Uh, maar ja, weet je, het springen, het is, uh, het is een soort van loterij. Je hebt uh, van de 44 deelnemers, zijn er zeker 28 die, die allemaal kans maken op de finale. Uh, dus als je dan al bij de halve finale zit, uh, is dat al heel mooi. En eigenlijk kan je dan met z'n allen voor die finale gaan. Dus het, uh, ja, het is een beetje een afwachten moment ook uh, van de dag. En, uh, het zijn zes momentopnames en, en een klein foutje kan je al een finale plaats kosten. Ja, en wat waren die foutjes bij jou? Wat heb je in die halve finale, in die tweede keer dat je moest, niet gedaan wat je in de voorronde wel deed? Ik was net iets minder scherp. Ik, uh, ik was iets vermoeid ook van de voorronde nog. De voorronde duurde drie uur. Dus ja, eigenlijk ben je alleen maar bezig met uh, opladen, afbouwen, opladen, afbouwen. Uh, ja, wat ik al zei, ik had daarna had ik drie kwartier om even te rusten. En dan moet je afgelijken, dus ik ben iets minder scherp als in de voorronde. Ja, en dan laat je toch net wat punten liggen. Ja, had niet iedereen dat dan, zo'n korte rust? Ja, je merkt het in de wedstrijd zelf ook. Uh, dat hoorde ik achteraf. Eigenlijk iedereen had fouten gemaakt. En uh, het, het bewijst ook maar weer... Uh, hoe dichter het bij elkaar ligt. Want de Olympische kampioen van vorig jaar die, uh, die is veertiende geworden... dus die heeft ook de finale niet gehaald. Ja. Is dat nou iets wat voor jou op te lossen is in de toekomst... als je weer een grote wedstrijd moet doen? Heeft dat iets met ervaring te maken ook? Dat je die concentratie langer kan vasthouden? Ja, het is natuurlijk ook deel ervaring. Kijk, het was voor mij de eerste keer uh, op zo'n grote nooit dat ik de halve finale haalde. Uh, ik heb vorig jaar de World Cup in Londen... Uh, ja, heb ik hem ook eigenlijk net gemist. Dus dit was voor mij echt de eerste... Uh, Echt grote halve finale. En, en ja daar zit ook een deel ervaring in wat je dan mist... Ja. Uh, om toch die scherpte vast te houden. Hoe ziet jouw toekomst er nu uit? We hadden eerder deze week Ussie Vrijtaak. Jouw vrouwelijke equivalent, zou ik maar even zeggen, aan de telefoon. En toen ging het al ja. uh, uh, over um, dat jullie geen bijdrage krijgen van het NOC en Sf. Had jij daar dit toernooi iets aan kunnen doen? Uh, ja, of ik er echt concreet wat aan had kunnen doen... Uh... Ik denk het niet. Kijk, mocht ik uh, van het NSNSF nu een vergoeding krijgen, dan had ik bij de top 3 moeten horen. Ja, maar dat is onmenselijk. Nou ja, het is, nou ja, kijk, het is niet onmenselijk. Iedereen kan fouten maken. En, en dan moet je echt een keer dat geluk hebben. Alleen, ja, de top 3 lag nog wel buiten mijn bereik. Maar daarnaast heb je toch ook dat je, als je gewoon goed presteert, uh, dat toch het spotlight van het NSNSF wel weer jouw kant op draait. En misschien dat het. Op die manier toch gaat kunnen helpen. Ja, wat vind je daarvan eigenlijk dat dat zo streng is in een sport als die jouwe? Je bent een soort eeling geworden nu, hè, die zelf zijn boontjes moet doppen. Ja, het is, het is heel zwaar en uh, wat ik al zeg, het niveau is heel hoog en iedereen zit dicht op elkaar. En je hebt dus 30 springers van de 44 die, ja, die gewoon die finale plaats kunnen halen. Uh, ja, en dan moet je maar zorgen dat je erbij zit. Ja. Dat is deze keer niet gelukt. Wat ga je nog doen deze week? Want er is van alles te beleven daar. Hè? Er is genoeg te beleven. Ik ga vanavond ga ik nog even een beetje nagenieten. Uh, ik hou het wel rustig. Morgenochtend weer in het zwembad zijn om de uh, om genoten aan te moedigen. En uh, zondagochtend vliegen we eigenlijk weer terug. Dus het lange baan zwemmen, daar kan je niet meer bij zijn. Als toeschouwer. Nee, lange baan zwemmen en, en uh, high diving, uh, dat moet ik missen of, of vanaf uh, thuis volgen. Oké, okay. Jorik De Bruin. dankjewel. En we gaan naar een ander onderdeel van die wereldkampioenschappen daar in Barcelona. Het moest een overwinning worden, maar het werd een gelijkspel... voor de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Ze zijn er in de derde groepwedstrijd op het WK niet in geslaagd om Rusland te verslaan. Oranje boog nog wel een 7-3 achterstand om... maar schoot met het 12-12 gelijkspel uiteindelijk helemaal niets op. Nederland eindigde als derde in de groep... en treft zaterdag in de tussenronde het sterke China... in plaats van het veel minder sterke Nieuw-Zeeland. Bob van der Tak sprak na de wedstrijd tegen Rusland met de aanvoerster... van Nederland, Jasmin Smit. Een gelijkspel tegen Rusland, maar voelt het aan als een nederlaag? Uh, ja, zeker. We hadden gewoon een winstpartij nodig hier. En, uh, nou ja, een gelijkspel is gewoon niet genoeg. Wel een aardige inhaalreis nog. Maar ja. Ja, weet je, de tweede part uh, komen gewoon te ver achter staan. Dan kom je meteen erachteraan te lopen. Lopen we meteen achteraan. En dat is gewoon zonde, want we komen, komen 7-3 achter. komen nog wel 7-5 terug in dat partje. Wat, uh, dat je zo wel in de wedstrijd zit. Maar goed. Uh, hij krijgt daar heel snel vier doelpunt achter elkaar. Dat is gewoon echt zonde. Ja, hoe kan dat weer zo'n dip? Want het was tegen Spanje natuurlijk ook al zo in die tweede periode. Ja, dat klopt. Uh, om eerlijk te zijn heb ik nu nog niet uh, echt een idee hoe dat dan komt. Je merkte wel gewoon in de wedstrijd dat uh, uh, nou, het moeilijk was om elkaar te bereiken. En dat we daardoor ook nog wel wat balverlies leden. En dat we een snelle counter eroverheen hadden. Maar ja, dat is we dus we wel een antwoord. Dus daar hadden we ons wel op ingesteld. Maar goed. Die tweede periode, jullie coach, Mauro, Margeri, die sprong uit zijn vel zo ongeveer, had ik het idee. Ging niet erg keer? Ja, kan ik me goed begrijpen, weet je. Uh, je staat er allemaal in dat je die wedstrijd wil winnen. En uh, ja, dan kan je natuurlijk zo'n groot gat niet uh, veroorloven. Wat zei hij? Ik heb echt Oh, tussen de partjes door? Nou, hij werd natuurlijk gewoon heel erg boos en dat we ons aan, dat we wel onze taak moesten houden. Nou, gelijk heeft hij. Maar dat gebeurde niet, voldoende? ja, weet je, uh, ik denk, uh, we kregen gewoon een heel aantal doelten van de voor tegen. En dat is gewoon een afspraak dat als je. Uh, dat kan gewoon niet. Je moet geen uh, tegendoelte van de voor krijgen. Je moet je gewoon een P pakken. Ja, keer tegen een drempel aan om eindelijk weer eens op een cruciaal moment zo'n wedstrijd eruit te slepen. Ja, ik moet zeggen dat ik het uh, gevoel dat we, de, dat we de afgelopen tijd daar wel uh, overheen gestapt waren. Maar goed, uh, weet je, dit soort wedstrijden zijn natuurlijk altijd spannend en uh, Rusland is hartstikke goede tegenstander. Alleen uh, ja, tegen China zullen we wel uh, die drempel moeten nemen. Ja, echt moeten nemen, want anders is het toernooi gewoon afgelopen voor jullie. Ja, die zullen we gaan nemen. Wat kun je zeggen over China? Hoe sterk is die ploeg? Ze hebben de World League gewonnen. Wat, wat zegt dat? Ja, dat zeg ik natuurlijk gewoon, uh, dat is denk ik uh, een maand geleden. Ja, maar die was wel in China, thuisvoordeel? Tuurlijk, maar het geeft wel aan dat het een uh, alrunde ploeg is, uh, dat ze veel kwaliteit hebben. Ik denk dat ze fysiek een stukje sterker zijn dan de Russen. Alleen uh, de Russen zijn veel, uh, nou ja. Uh, sneller en uh, explosiever. Dus ik denk uh, dat we een uh, goede wedstrijd kunnen spelen tegen de Chinezen. Dat zei Oranje-aanvoerster Jasmin Smit. En de wedstrijd Nederland-China begint zaterdagmiddag om tien over twaalf. 3309 kilometer heeft Liebel Westra gereden in de afgelopen Tour de France. Hij haalde Parijs, maar niet de eindstreep in Parijs. Want de tour duurde niet 3309, maar 3349 kilometer. Liebel, goedenavond. Goedenavond. Ja, belangrijkste vraag. Hoe is het met je? Eh, uh, Ja, goed. Beter. Beter dan op uh, de laatste dag van de tour, Maar het is nog niet uh, helemaal super. Maar het gaat wel uh, in ieder geval wel be stukken beter. We moesten met z'n allen gissen wat er aan de hand was. Ja, je was ziek. Dat begrepen we. Maar blijkbaar ook zo ziek dat je dus dat laatste stukje niet meer kon. W wat was er aan de hand? Ja, en, en, ja achteraf is uh, gewoon... Hele, ja, ik had gewoon een uh, luchtweginfectie en infectie. Uh, en... Uh, ja, ik was de hele toer al een beetje aan het uh, zoeken naar mijn vorm. En uh, ja, echt in de laatste week werd ik gewoon echt zieker bij. En uh, ja, dat was, uh, ja, toen takel ik zeg maar een beetje af. En, uh, ik wou nog uitrijden, maar het zat, er, het zat er net niet in. Dus uh, op de laatste dag uh, ja, hield het gewoon op en uh, kon ik er echt niet meer. Dus is uh, wel echt sneu, maar uh, ik kon er echt niks meer aan veranderen. Dus uh, ja, nee, het, uh, het zat er gewoon net niet in. Ja, je had door alle medicijnen gekregen die dan verantwoord zijn. Hè? En hoe, hoe waren dan die kilometers die je nog wel reed zondag? Uh, ja, het begin ging nog wel tot, uh, tot en met, uh, ja, voor, uh, voor Parijs zeg maar, uh, daar werd recht gekoerst. En toen voelde ik wel dat, uh, ja, dat er niet veel uh, meer in, uh, in mijn lichaam zat. En, uh... Uh, ja, toen uh, op die rondjes, uh, een, twee keer, toen dacht ik al van uh, dit, uh, dit gaat het probleem worden. En uh, ja, dat was het dus ook. Dus uh, ja, het was gewoon niet meer uh, verantwoord om door te rijden. Want ik zat echt in een bus en uh, ik zag die mensen om me heen wel, uh, wel kijken zo van uh, waar is de Want uh, ja, ik, ik zag er echt niet veel uit. Dus het was, uh, het was gewoon niet meer te doen. Het was, uh, hoe ik moet ik dat voorstellen? Het was niet meer te doen om nog een paar kilometer door te rijden. Zo erg was het? Ja. ja. Sommige mensen zeggen ook van, uh, ja, waarom wacht ik niet een rondje en ga dan weer verder? En rijd er de wijze van, de uh, laatste tien kilometer uh, alleen. Maar uh, het was gewoon niet te doen. Dus ik, uh, ja, ik viel bijna van mijn stokje. En uh, ik was zo diep gegaan al op die dagen en die dagen ervoor dat het gewoon uh, niet te doen meer was. Wat is er nog gedaan door de mensen om je heen om je toch de finish te laten bereiken? Uh, ja, nou ja, gewoon daarvoor de, de uh, antibiotica en... Uh, ja, gewoon echt doorzetten en gewoon echt van mezelfheid uh, dagen en dagen al uh, vechten om maar er binnen tijd te komen. Dus uh, in de normale koers dan, uh, ja, dan was ik uh, ja, in de laatste week al lang afgestapt. Maar ja, het is een toer en ja. uh, ik wou de finish halen, maar het ja, zat er gewoon niet in. En dat is, uh, dat is gewoon zonde, maar aan de andere kant er zijn ergere dingen. Dus uh, uh, ja, het kon nog veel erger. Dus uh, ik ben dan Nederlands kampioen tijdrijden geworden en daar ben ik heel blij mee en... Ja, dat ik nu net daartoe, uh, nie, nie, nie uitrijden. Ja, dat toer niet kon uitdraaien, dat zei dan zo. zo. Ja, hoe voelde het nou op dat moment? Was je toen alleen maar bezig met ziek zijn of baalde je ook al? Uh, ja, natuurlijk uh, baalde je ervan. Uh, ja, ik was niet echt te genieten natuurlijk uh, daarna. Maar ja, uh, ik, ik, heb, ik heb er alles aan gedaan om, om zo ver mogelijk te komen en om, om uit te rijden en uh, ja dat is gewoon net niet gelukt maar uh, ja dan moet je als sport moet je maar weer aan de goede dingen denken en uh, dat zeg ik uh, dan denk ik aan het kampioenschap van Nederland en dan denk ik aan die valpartij waar ik heel hard ben gevallen en van zeggen lag lag ik daar in uh, drie stukjes en uh, daar heb ik uh, niks toen uh, niks gebroken. Dus uh, er zijn uh, aan zulke dingen moet je dan maar denken. En uh, ja. niet aan het uh, niet, niet halen van uh, de eindstreep. Zeg maar. Ja, het bizarre is altijd, Wilanes zeggen altijd, als je vraagt wat wil wat wil je in de Tour de France Parijs halen. Ja, ja nou dat is gelukt. <laughs> <laughs> uh, ik kan er nu wel een beetje op lachen, maar het is dus inderdaad wel bizar dat je, dat je alles overleeft, alle kols, uh, bewijzen van half zieken uh, en hoe dan ook. En dan, uh, ja, dat je op die ja, rondjes, zeg maar, uit koers gaat. Ja, dat is wel heel uh, bizar. Maar uh, ik kon er echt, echt niks aan veranderen. En het lijkt veel heel makkelijk. Maar uh, ja, het rondje is gewoon niet vlak. En uh, op die kasseitjes moet je gewoon 100, 120% wezen. En ik was gewoon, uh, ja, meer dood dan uh, levend, zeg maar. Ja. En uh, ik moest gewoon los. Zeg maar. ja. Nou heb je er zelf helemaal niks aan. Maar heb je al gehoord of dit nou een record is, is er ooit een renner geweest die, die verder kwam en toch niet de eindstrepen in Parijs haalde? Uh, ik heb me er ook nog niet echt in verdiept, maar uh, ik, ik, ik heb wel er ergens gehoord volgens mij dat er renners zijn die zijn niet meer gestart op de laatste dag, ja. maar dat er echt renners zijn die op de rondjes uh, zijn afgestapt, dat weet ik niet, daar heb ik me ook nog niet in verdiept. Nou, wie, het, wie het weet mag het zeggen, hey, hoe gaat het op dit moment met je, want je hebt volgens mij gekoerst zojuist. Ja, ik heb mijn eerste, eerste kilometers wedstrijd weer gehad en uh, ja, dat ging, uh, ging redelijk. Ik zie, uh, het is nog zo kort geleden, maar en het is uh, zeker nog niet goed, uh, goed en ik ben echt niet, niet in je vorm of zo, maar het voelde er wel redelijk, redelijk aan. Dus uh, ja, uh, gewoon positief blijven en uh, het kan alleen maar beter worden. En we hebben het over het criterium van Wateringen voor de duidelijkheid, hè? Ja, klopt. Hoeveel ja. is er mee geworden? Uh, ik, daar gaan we niet over hebben, want ik zat uh, echt in de laatste paar rondjes. Oh. Dus, uh, je hebt wel uitgereden, ja. toch? Ik heb hem wel uitgereden, maar oh. wel. Uh, Godzijdank. Net pech, dus, uh, ja. ja. Nou, dat hoort ook een beetje zo, toch? Het is altijd de, de Tour de France in het mini, de criteriums. Dus wat dat betreft klopt het wel. Inderdaad, inderdaad. Nee, maar het gevoel was al een stukje beter, dus uh, dat is uh, gewoon goed. Hoeveel criteriums ga je nog rijden? Ja, niet veel, want uh, ja, ik moet gewoon nu ook echt om mijn rust denk Ik, uh, ik rijd zaterdag nog in Steenwijk en dan uh, dinsdag uh, mijn thuiswedstrijd in uh, Zuiderveen. Oké, okay. succes. Ja. En dankjewel, Leo Westra. Ja, oké. Okay, hoi En dat criterium van Wateringen werd vanavond gewonnen door Johnny Hoogerland. Laurens Dam eindigde als tweede en de Duitse supersprinter Marcel Kittel werd derde. Lunch is de nieuwe single van Caro Emerald. Voor de Nederlandse lange is het aftellen... tot het wereldkampioenschap nu echt begonnen. Want dat toernooi in Barcelona, of dat gedeelte van het toernooi in Barcelona... begint aanstaande zondag. En de belangrijkste troef voor Nederland is Ranomi kromo de Olympisch kampioen op de 50 en de 100 meter vrije slag. Zij weet, zoals altijd, precies wat ze wil. Perfect zwemmen, uh, ja, daar kom ik hiervoor. En dat is eigenlijk het, uh, het hoofddoel. Ja. ja. En op die 100 meter vrije slag... Harder dan 52, 75? Ja, als ik de perfecte race zwem, dan is dat een gevolg. En, en dan zijn er nog wel meer gevolgen. Maar als je kijkt naar medailleplaatsen of persoonlijke records of uh, rankings... dan, dan is uh, dat allemaal een gevolg van de perfecte race. Als ik de perfecte race zwem, is dat een, uh, ja, dan komt daar vanzelf iets uitrollen. En als je nou moet kiezen, je zwemt 52, 76 en je wordt wereldkampioen? Of je zwemt 52, 74 en je wordt tweede. Wat kies je dan? Dat is een hele moeilijke vraag. Um, ik kreeg net inderdaad de vraag gesteld. Uh, dus je bent tevreden als je een perfecte race zwemt en je wordt niet eerste. Um, ja, daarop zeg ik van, uh, ik, ik heb geen um, uh, invloed op wat anderen doen. Dus als een, iemand een seconde harder zwemt ineens en ik zwem de perfecte race... dan kan ik daar weinig aan doen. Um, als ik 100ste sneller of 100ste langzamer ben, is dat natuurlijk wel heel minimaal. Um, dat wordt een hele lastige vraag. Die, die zou je, mocht dat voorkomen, na de, na de WK, na de race nog maar een keer moeten vragen. Maar neig je er nu toch naar om voor die gouden medaille te kiezen? dan? Uh, je gaat altijd naar het voor het hoogst haalbare. De dus schout is echt wel het, uh, het hoogst haalbare. Maar um, ik denk dat je dat vooral bereikt door. Um, te focussen op perfecte race, niet te focussen op andere, op tijden, persoonlijke records, maar vooral op, op je eigen plan, het raceplan. Kijk jij op van de tijden die Kate Campbell gezwommen heeft dit seizoen? Zij heeft drie keer onder de 53 seconden gezwommen. Kijk je daarvan op? Um, nee, ik, uh, ik, ik heb dat natuurlijk wel gehoord en uh, meegekregen. En, en ik vind het heel mooi dat er echt wel uh, ja, weer iemand is die heel hard zwemt. Um, Nee, eigenlijk uh, kijk ik er misschien meer van op... dat er niet andere dames zijn die laag in de 53 zwemmen of hoog in de 52. En, um, nou ja, nou, want zij is de enige inderdaad die dat gedaan ja, ik, heeft. Precies. en uh, nou ja, Ik weet dat ik in staat ben om dat te kunnen... Uh, mits ik dus de perfecte race ja. Zwem. Uh, ja, Daarbij gaat het natuurlijk ook om uh, het op het juiste moment doen... Uh, waar het natuurlijk vorig jaar echt de het allerbelangrijkste van het allerbelangrijkste was in de Olympische finale. Um, en, en die heeft zij volgens mij niet gehaald. Um, Wegen ziekte. Ja, dus dat, uh, ja, die heeft iets om uh, terug te pakken. En um, ja, dit jaar is, is net iets minder belangrijk... maar dat maakt het niet minder spannend om... of minder uh, gemotiveerd om, uh, om voor het allerhoogste te gaan. Je zwemt ook nog de 50 meter vrije slag natuurlijk, net zoals in Londen. Nieuw is de 50 meter vlinderslag. Wat ben je daar van plan? Ook een perfecte racezwemmen en ik denk dat er dan ook iets heel moois uit uh, moet gaan komen. Um, op de Vlinnenslag heb ik echt nog het meeste um, um, ja, uh, verbeterd de afgelopen seizoen. Uh, waar het bij de vrije slag echt om honderdste van een seconde en uh, um, ja, minimale dingen ging, uh, was er op de Vlinnenslag wat meer winst te halen. Um, ik heb daar heel bewust voor gekozen omdat ik dat eigenlijk altijd al heb willen doen op een groot toernooi. Een andere afstand zwemmen. En ja, als ik dat nu niet ga doen, dan ga ik het waarschijnlijk nooit doen. Uh, daarnaast is het ook een manier om echt gefocust te blijven tot, tot Rio. En uh, ook een beetje... Nieuwe prikkel. Nieuwe prikkel en uh, net wat andere trainingsvormen. En net wat andere uh, ja, races zwemmen om, uh, om gewoon... Uh, nog een paar jaar door te kunnen gaan. Ja, het is wel te combineren met je vrije slagnummers. Want uh, je zwemt nu drie afstanden. En die zitten... individuele afstanden. die zitten alle drie... Ja, de laatste drie dagen van het toernooi zijn. Het, het, die combinatie is wel te maken? Klopt. Het zit heel dicht op elkaar. En ik heb dus inderdaad twee avonden... dat ik een dubbele afstand zwem. Um, dat wordt zwaar. Maar daar, daar heb ik voor getraind. En uh, dat moet ik makkelijk aankunnen. Um, voorheen viel, vielen de uh, halve finales... altijd voor de finales. En nu valt... Al steeds de, de finale voor de halve finale van de andere afstand. Dus uh, in dat opzicht is het perfect te combineren. En uh, heb ik dus als eerste gewoon een finale. Uh, te beginnen met de finale 100 vrij. Daarna de finale, halve finale uh, 50 vlinder. Uh, een dag later is de finale van uh, 50 vlinder en de halve finale 50 vrij. Um, maar goed, we moeten eerst maar zorgen dat we finale halen. En uh, dan zien we wel weer verder. Ja, en eerst staat ook nog de estafette op het programma. De 4x100 meter vrijslag Die is aanstaande zondag. Op de openingsdag dus voor de lange baanzemmers. We hoorden Ranomi Kromowidjojo jojo in gesprek met Bob van de Tak. Zo'n 20.000 Ajax-fans zijn op deze zomerse donderdag naar de Amsterdam Arena gekomen. Vandaag was namelijk de open dag van Ajax. De allerjongste tot en met de alleroudste fan werd daar in en rond de arena vermaakt. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was er voor ons bij. Over anderhalve week begint het nieuwe eredivisie seizoen. En aanstaande zaterdag is natuurlijk al de strijd om de Johan Cruijffschaal in de arena. Ajax neemt het dan op tegen AZ... Maar het seizoen kan natuurlijk pas echt beginnen als er een open dag is geweest. Voor thuis zijn ze 60 en de uit zijn ook 60 voor jouw maat. Maar voor de volwassenen zijn ze 80. Leuk allemaal die festiviteiten en activiteiten rond het stadion. Maar het gaat natuurlijk om wat er in de arena gebeurt vandaag. De spelers betreden het veld en dat gaat onder luid gejuich. Dat zijn dit jaar vooral bekende gezichten in Amsterdam. Waarom uh, krijgt Tim de Jong nou zo hard applaus? Omdat hij blijft. En zie ik het nou goed dat u zelfs een beetje natte ogen krijgt van deze entree van Ajax? Uh, ja, ja, ja, ja. Sowieso van uh, Ajax. maar uh, Van de Jong, ik vind het geweldig dat hij blijft gewoon. Het is een statement. Uh, ja, is hartstikke goed. En wat voor seizoen wordt het dan? Ja, worden we worden weer kampioen en we overwinnen in de Champions League. Dus uh, het komt helemaal goed. Als, als ze allemaal blijven, dan uh, ja, wordt het een mooi seizoen. Want het blijft een beetje trigger natuurlijk, want de, de deadline is nog 1 september. Dus er kan nog van alles gebeuren. Een gevoel dat Edwin van der Sar, directeur marketing, deelt. Op dit moment is het rustig en laten uh, we hopen dat het zo blijft. Ja, wat dat betreft is het nog uh, lang te gaan totdat die markt sluit. Ja, dat wel. Maar ik zie hem, heeft een heel, goed, heel duidelijk signaal aangegeven dat hij uh, yeah, het komende jaar nog bij hij blijft. Hij is, hij is onze aanvoerder. Hij heeft, uh, heeft de, uh, de grote successen meegemaakt van de afgelopen jaren. En, uh, een boegbeeld echt voor, voor de club. En, uh, ja, dat, uh, dat spreekt een hoop vertrouwen in uit. En uh, dat hoop je dat, uh, dat meer jongens daar, uh, dat, dat gaan volgen. En als die groep dan intact blijft van Ajax... dan zal er weer veel verwacht worden door de supporters. Maar zo'n selectie moet je wel sowieso kampioen worden. Maar sowieso League. Ja, maar ja, Ik heb ook nog eens een, een hele goede elftallen gespeeld... Uh, die, uh, die het jaar ervoor kampioen zijn geweest. En dat uh, jaar erop uh, dat niet lukte. Dus je begint, je begint aan een heel nieuw seizoen. Uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zo denken andere, andere teams ook. PSV is natuurlijk zal uh, vernieuwd zijn. Kleiner blijft een beetje hetzelfde. En, uh, maar ja, wij hopen natuurlijk dat de kwaliteit die we hier in Amsterdam hebben met, uh, met, met, de, met onze trainerstaf en, uh, en onze spelers, dat dat, dat, dat, dat hier blijft. Al dus Edwin van der Soule. Aanstaande zaterdag begint het seizoen voor Ajax echt. Overmorgen is het al dus al. Dan speelt het tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.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 Dan zelf een drankje bijdenken. De zombies met Time of the Season. Usain Bolt heeft zich op een persconferentie... voor de Diamond League wedstrijden in Londen... uitgelaten over de dopingproblemen rondom een paar van zijn collega's. Twee weken geleden raakten zijn landgenoot S.F.A. Powell... en de Amerikaan Tyson Gay in opspraak. Op de vraag uit de zaal of hij zelf aan doping gelinkt kan worden... reageert Bolt zo. If you, if you Als je me volgt sinds 2002, weet je dat... I've been doing phenomenal things since I was 15. I was the youngest person to win the World Juniors at 15. Uh, I around the World Junior record, 1993 at 18. Uh, world Youth record at 17. I've broken every record there is to break in every event I've ever done. So for me, I've proven myself since I was 15. So right now I'm just living out my, my dream really. Josijn Bolt leeft dus zijn droom. Hij zegt als je mij al een tijd volgt dan weet je dat ik op mijn vijftiende al fenomenaal goed was. Ik heb alle records gebroken. Ik heb mezelf vanaf mijn vijftiende jaar bewezen. Dat de atletiek de klappen nu moet opvangen is volgens Bolt wel duidelijk. Definitely, it's going gonna, it's gonna to set set us back a little bit. But uh, as I said, you can't, I, as a person, I can't really focus on this. Uh, I still have the World Championships ahead of me and everybody's stepping up their game. So I have to really focus on that. Um, that's what I'm doing. I'm just trying to work hard, run fast, and hopefully help people to forget what's happening and just move on and look forward to the World Championship that's coming up. Iosain Bolt die er alles aan wil gaan doen... om de mensen deze dopingschandalen zo snel mogelijk weer te laten vergeten. Hij richt zich nu op het wereldkampioenschap, want dat is volgende maand. Om precies te zijn begint dat op 10 augustus. En aanstaande zaterdag loopt hij de 100 meter van de Diamond league wedstrijden in Londen. Vitesse moet voor de derde ronde van de Europa League naar Roemenië. Dat is vanavond bekend geworden, want Petro Lul Lloyesti schakelde Vigungur van de Vareureilanden uit. De Roemeense ploeg won vanavond de uitwedstrijd met 4-0... nadat er in Roemenië al met 3-0 was gewonnen. Vitesse speelde op 1 augustus eerst een uitwedstrijd... en de return in Arnhem is een week later. Opmerkelijk tennisnieuws dan. De Servische tennisser Viktor Troitsky... is door de Internationale Tennisfederatie voor 18 maanden geschorst wegens het overtreden van de antidopingregels. Volgens de ITF heeft Troitski in april bij het toernooi van Monaco... geweigerd een bloedsample af te staan. Volgens Troitski heeft de dienstdoende dopingarts verzekerd... dat alleen een urinesampel voldoende was. Daar denkt de ITF dus anders over. Troitski was ooit de nummer 11 van de wereld. Een paar jaar geleden, dit jaar zakte hij af tot de 53ste plaats. Zijn schorsing loopt af op 24 januari 2015. Robin Haasen heeft in het Zwitserse staat de, de kwartfinale bereikt. Hij won in twee sets van de als derde geplaatste Janko Tibzarevic. Dat is ook een servië trouwens. Na een uur was het al 6-2 en 6-2 voor Haasen. In de kwartfinale speelt hij nu tegen Marcel Granollers. En Roger Federer is op datzelfde toernooi in Gestaat uitgeschakeld. Hij verloor zijn eerste partij op, het op dat toernooi van Daniel Brans. De Duitse was met 6-3 en 6-4 te sterk voor Federer... die dit seizoen nog maar één toernooi won. Tot zover voor vanavond straks. Chris Keijne met, met het oog op morgen. En wij zijn er morgen weer. Ook dan om 10 uur. Fijne avond nog. Morgen weer vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.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 Deventer, want daar is het 365 dagen van het jaar Open Monumentendag. Ontdek het oudste Steenenhuis van Nederland en 500 andere monumenten. Kijk op ik ga naar deventer.nl. SMS nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. Dit is Radio 1.